Fijne zomer met een beetje zon Ik dacht heel even dat het haast niet beter kon Maar op een dag dan lees je toch de krant En blijkt er toch weer van alles aan de hand De lage landen zijn doodsbenauwd plotseling wordt niet eens weer een kip vertrouwd Dus blijf maar binnen en eet geen ei Misschien word je wel ziek, een beetje fibroïe, een beetje fibroïe. Wat weet je daar nou van? Wat weet je daar uh, nou van? En is het ernstig of niet? En ja, is het oh, ernstig of niet? En ach, wat moet je dan? En ach, wat moet je dan? De gek in Londen en in Parijs. En ook in Barcelona was het ineens weer prijs De hele wereld schild woord en brand En dan zo'n ei is er niks ernstigers aan de hand Maar Nederland staat weer op zijn kop Want help ik heb al een week geen ei meer op Gelukkig was het geen paastijd dan was dat feest failliet Een beetje flieperonieuw Een beetje flieperonieuw Wat weet je daar nou van? Wat weet je daar nou van? En is het ernstig of niet? Nou ja, is het ernstig of niet? Ik heb maar zelf een kip gekocht. Ik heb heel voorzichtig de prachtigste uitgezocht. Maar niet veel later, wat denk je dan? De kuiken in mijn pan, maar zonder fipronil. Maar zonder fipronil. Dat was toch het plan. En dat was toch het plan. Die stof bereikt me dan niet. Nou Die stof ja. bereikt me dan niet. Daar mooi geen last meer van. Daar dat doe je vierperoni. Doe geen last meer van. Ik geen last meer van. En één naar het pik lekker niet.